Uit 83, zo aan het begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Door de single uit 83 van Casebo en I like Chopin. voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we weer allemaal doen in het tweede uur, Mark? Nou, om kwart over drie eh, komt Willem van Densen eh, langs. Dan gaan oh, die we is er al hoor. Die is er al, ja. Die is er al veel te vroeg, joh. <laughs> wat wil jij zeggen, Joop? Brilletje nodig. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay. ja, ga door hoor. Nou ja, we, gaan het oh, hey. we gaan het hebben over, uh, over de Masters of Formule 3 uh, volgende week. Uh, op Park Zandvoort. Daar weet hij alles van. En daar heeft hij zich voorbereid, zegt hij. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Ja, okay. En om half vier, of half, ja, half vier is het dan uh, al. evenementagenda zoals gewoonlijk. En dan uh, ja, praat ik alweer over het derde uur. Die van de week, half vijf. en kwart voor vijf gedicht van de week. En heel veel lekkere muziek. Tuurlijk. Waaronder de single van Robbie Williams. Hier is Candy. By lots of different men Dex tv op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40. Is je dokter Alban. Terwijl de zon weer lekker is gaan schijnen hier in Sofort hoor je de single van Dr. Alban. Muziek uit de jaren 90. Dat was Sing Halleluja. En daarmee is het kwart over drie geworden. Bit -report. Report. En dat betekent dat we overschakelen. Niets naar het CQ Park Zalfoort. Nee, jij zit in de studio van CFM. Goedemiddag Willem van Dezen, welkom. Goedemiddag, ja. En goedemiddag Willem. <laughs> dit weekend uh, Italia aan Zandvoort. Wat kan je nee hoor. Je gaat het hebben over de masters op het uh, circuit ja. volgende week. Ja, die zijn volgende week. Maar je zei het net al, Italië. Dat is uh, niet dit weekend, het is morgen. Is toch wel een speciale dag. Met uh, alles wat Italiaans is en uh, wielen heeft, is op het circuit te uh, vinden. Prachtig evenement. Uh, zeker de moeite waard om heen te gaan. Ga jij dus Ferraris en dat soort auto's. Oh. Ferraris, Lamborghinis, uh, oh. noem maar op, uh, Spaghetti ook. Spaghetti, fietsen, ja. <laughs> Alles wat Italiaans is, uh, vind je terug op het circuit. Nou, vorig jaar was het een uh, gigantisch evenement met heel veel uh, toeschouwers. En heb je niks te doen uh, morgen, ga erheen, want het is hartstikke leuk. Maar volgende week krijgen we weer een heel belangrijk evenement. De Masters of Formula 3. Ja, Masters of uh, Formule 3, uh, ja, jarenlang al het uh, evenement geweest hier op Zandvoort. Vorig jaar was het wat minder uh, met de Formule 3's, toen waren er maar 13 uh, aan de start. Inmiddels is dat veld al weer uh, flink uh, bijgevuld, uh, zullen we maar zeggen... Uh, voor de Formule 3 eh, krijgen we 25 deelnemers eh, die gaan strijden om de titel Master of uh, Formule 3. Zo. En het mooiste daaraan is uh, natuurlijk dat er een jongen van hier om de hoek uh, ja. uit Zandvoort uh, daar ook aan meedoet. En ik denk dat het, uh, we hebben het over Dennis van der Laar, voor iemand uit Zandvoort, zo'n jonge jongen. Toch mooi is uh, dat als je klein jongetje op het circuit altijd uh, liep om te kijken, ook met de Masters, dat je daar nu zelf aan deelneemt. Ja, daar zijn we trots op uh, als Zandvoorters. Doen er nog meer uh, Nederlanders mee? Uh, aan de Formule 3 race niet, Dennis is de enige, ja, het is een internationaal veld uh, natuurlijk, uh, ja, en degene die de Masters wint, in het verleden was het zo, daar kon je de klok op gelijk zetten, die komt ook in de Formule 1, uh, we hebben daar vele voorbeelden van, een van de voormalige winnaars, Lewis Hamilton, uh, uh, vandaag, uh, we hebben net gekeken, de kwalificatie Formule 1 uh, Grand Prix van Engeland, uh, reed die uh, zijn Mercedes naar Pool. En wat zijn de kansen van Dennis in dit uh, veld? Uh, ik zie Dennis een beetje als een uh, outsider. Dennis heeft uh, vorig jaar in het Duits-Formule 3 uh, kampioenschap gereden. Dit jaar rijdt hij uh, bij Van Amersfoort de Racing, het Europees kampioenschap. Hij, hij heeft wat uh, wisselende resultaten. Uh, het zit af en toe uh, tegen. Maar Zandvoortse huisbaan, ja, als alles op de goede plaats uh, valt, zie ik hem toch wel uh, vrij ver uh, voorin eindigen. Mm. Nou, we krijgen in ieder geval uh, mooi weer, denk ik. Uh, we ons... We krijgen zeker mooi weer. Tenminste, dat is ons beloofd net door uh, Lex van Denhoorn. Denhoorn, Den <laughs> Ja, en we hebben de Formule 3 hebben het al over gehad. Maar dat is niet het enige uh, mooie spektakel. Nee, ik hoorde ook iets over het Dutch Powerpack. Powerpack. Klopt dat? Er komt een deel van de Dutch Powerpack. Maar iets wat uh, zeker de moeite waard om te zien is, is, dat, uh, is de VIA GT-series. Dat zijn GT-auto's. Je denkt aan Mercedes, SLK, Audi R8, uh, McLaren en dergelijke. En daar zien we ook niet tenminste aan de start. Want iemand die we onder andere zien uh, volgende week op Zandvoort, is een negenvoudig uh, wereldkampioen. Weliswaar niet in de autosport, maar in de rallysport. Sebastian Lup, uh, die man is de afgelopen negen jaar wereldkampioen rallys geweest. Dit jaar rijdt hij af en toe nog een rally, omdat hij autosport. Uh mee bezig is op de circuit, maar rijdt hij de rally's dan wint hij zich gelijk. Als hij dat had gedaan, had hij dit jaar voor de tiende keer daar wereldkampioen in geweest. Dus dat geeft al aan wat voor mensen er ook nog in het bijprogramma, voor zover je over een bijprogramma mag praten, daaraan meedoen. Maar toch, als je kijkt naar de Masters de afgelopen jaren, eerst de Mobro Masters, was enorm druk in een groot evenement. Hoe is het nu? Hoe verwacht je dat het dit jaar gaat worden? Ik heb geen idee hoe ik, je schat, hoeveel ik in moet schatten, hoeveel toeschouwers er komen. Het is altijd wel een gewild evenement natuurlijk. In de tijden van Marlboro, die sigaretten, ik weet niet of die <laughs> Mogen open, we die noemen. maar we die Hebben we in, in ieder geval <laughs> genoemd? Ja, er werden er ook heel veel acties op touw gezet om mensen hier naartoe te krijgen. Er werden de gratis kaart uitgedeeld landelijk. En dat bracht extra... Er waren demonstraties van Formule 1, onder andere Jos Verstappen en dergelijke. Ja, dat bracht toch een hoop extra mensen op de been. Maar hoe het er nu voor staat het qua toeschouwers er zullen komen, ik heb geen idee. Maar ik denk dat het toch wel een redelijke publieke opkomst zal zijn volgende week. En dat is vijf, zes... En 7, of niet? Nou, 4 ja. uh, mag het ook. Vier we, mag er ook we, zijn. Ja, we, so. be we, we beginnen donderdag al om uh, tien uur... met uh, wat vrije trainingen... Uh, voor de klasjes uh, uit het uh, Dutch Powerpack... wat ja. jij net al noemde. Het zijn uh, Formule Ford... De Renault Clio en de Formido Swift Cup. En vrijdag gaat het eigenlijk pas echt los. Qua herrie zullen we dan maar zeggen. Rob, heb jij een vrije dag vrijdag? Ja, klopt. Om 9 uur gaat het geluid jouw kant al op. Tegenwoordig slaap ik toch niet meer uit hoor. Dat valt best mee. En ja, dat zeg ik. Het is eigenlijk vier dagen vol op autosport op het circuit. En wordt het ook uitgezonden door RTL 7? RTL 7 centen in ieder geval de Formule 3 race uh, of, wat, live. Wat zeg uit, ik nou? RTL GP heet dat, hè? Ja, maar het is op 7, dus uh, wat dat op... gaat, zet je wel goed. doe het toch goed. Ja. Oké. Okay. <laughs> maar ook op uh, CFM TV zijn de beelden weer te volgen, hoor, de hele dag. Oh, dus... en op de radio, hè? En op de radio natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Wat, uh, CFM is er uitgebreid bij, uh, Mark. Ja, want jij bent er volgende week? Volgende week ben ik er uh, wel, ja. Morgen, uh, Italië als antwoord, heb ik andere bezigheden, maar... oh oh oh, <laughs> Dat zit ik bij de Italiaan, <laughs> <he>? <laughs> Maar volgende week ja, gaan we volop uh, aan de slag natuurlijk. En het is een evenement uh, waar ik, en ik denk uh, velen met mij, zeker naar uitkijken. Uh, en niet alleen de Formule 3, uh, ook die Via GT-series, uh, die spreken uh, enorm aan natuurlijk. Een klasse die het helaas... Uh, met een deelnemer uh, minder moet doen uh, het weekend op Zandvoort. Want uh, Ella Simonsen, Alain, die vorige week op uh, Le Mans verongelukt is. Ze was ook oh. een uh, reguliere deelnemer in die 4GT-series. Uh, uh, ongeluk, want er waren er twee verongelukt in Le Mans. Nee, één. Uh, Eén. Oh, die is over. Hij nee, was op de Noordslife in oh. Duitsland. Was ook iemand uh, ja. dodelijk voor ongeluk. Maar dat was meer uh, gezondheidsproblemen. Die schijnt getroffen te zijn. Okay, door een hartaanval uh, tijdens het rijden. Dus, die was ook iets ouder. Hè? Die, was, die was 55 of. Uh, nou, vind ik niet zo oud. Nee, hij was ouder dan 35. Ja, oké. Okay, <laughs> maar uh, Willem, uh, buiten de Formule 3 en de Via GT komen er nog andere klasses uh, in actie? Ja, eentje die je ook wel aan zou spreken, Rob. Alleen ik heb nog niet het inzicht over het aantal deelnemers daarin. Dat is de Dutch Super Single Seater, zei dat. En dat zijn voormalige Formule 1 auto's. En die, dat is, vroeger heette dat de Bos-series. Dat zijn nu de Dutch Super Single Seaters. Dus dat uh, wordt ook wel mooi. Alleen ik zeg, ik weet niet het deelnemersveld daar. De kans is wel groot dat daar nog twee Formula, recente Formule 1 auto's aan mee rijden. Het HRT. Vorig jaar was het nog een deelnemer in de Formule 1. Mm -hmm. Die heeft auto's verkocht aan een Spanjaard en die wil in die klasse mee gaan rijden. Of ze op zand wordt er al bij zijn, weet ik niet, maar. Dat is ook een hele interessante klasse dus. En ik hoop dus ook dat uh, mijn oranje auto weer uh, gaat uh, rijden dan. De Arrows. Ja, die Orange Arrows. Ja. Oh, ja. Ja, ik weet dat dat een van jouw favorieten is. Maar ik weet niet of die uh, daarbij aanwezig is uh, volgende week. Maar de Bennett er wel, toch? Van uh, Marijn van Kramp uit. Ongetwijfeld zal die uh, daarbij aanwezig zijn. Oké okay, Willem, we gaan elkaar uh, volgende week spreken voor de Masters of Formula 3 bij CFM. Oké, okay, gaan we Ik doen. Ik heb nog wel een vraag. Eigenlijk. Oh, je hebt nog een vraag. Nou, ga je gaan. er race nog een molen mee volgende week? Uh, ja, in de Duitse Renault Clio Cup uh, vinden we zelfs twee bleekermolens. Jeroen en Sebastian. Nou, uh... bijna goed. Sebastian wel Ach. en Michel bleekermolen. Oké. Okay. <laughs> Jeroen uh, zal er niet bij aanwezig zijn, want die uh, rijdt uh, Porsche Supercup. En die rijdt ook A1-GP, of niet? Ja, maar A1-GP bestaat hem hier. Uh, bij. Jeroen rijdt onder andere dit seizoen Porsche Supercup. En die zijn volgende week op de Neurenburgering. Dus uh, Jeroen zal hier niet zijn. Oké. Okay. Dankjewel Willem van Dinsen. En wij gaan weer muziek draaien. Hier is Shakira en Hips don't Lie. No fighting. We got the refugees no, no fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really know that she can dance like this. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise sí. and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby? This is perfection. Hey, I can see your body moving And it's driving me crazy uh -huh. And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing yeah. And when you walk up on the dance floor oh, nobody, nobody can add it The, the way you move Everybody, your body, girl And think so unexpected The way you right and left it So you uh, can keep on shaking listen. it in. never really knew that she could dance like this yeah. She make a man want to speak Spanish yeah. Como se llama sí. Bonita sí. Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk now, Right. I'm on tonight, you know my You're hips right. don't lie And I'm starting to feel you, You're boy Come sure. on, let's go Real no. yes. slow no. Don't you see, baby, no. no. I see perfect no. I know I'm on tonight, sure. my hips don't lie It's right, all attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira, huh? Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan. I will, I'm so selfish. Fake, have fun to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know no, that's, no, a that's too that's hard, that's hard to explain. Point, no. Like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish yeah. Como se llama? Sí. Bonita Picasa sí. Shakira, Shakira Oh baby when you talk like that You know you got the hypnotized yeah. So be wise yeah. and keep on Feeding the size of my body yeah. Señorita, feel the Congo Let me see you move like you come from Colombia Se baila yeah. Yeah. Yeah. Yeah. She's so sexy, I am a fantasy. A refugee oh. like me, back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pac carry crates for Humpty hump. We lead hey. a whole club, dizzy. Yeah. Why oh. the CIA wanna the Colombians the and Haitians? I ain't guilty of some musical transaction. Boobo oh. oh. oh, boobo, oh, oh, oh, oh. no more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boats. Oh. I'm on tonight.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 No Hier werd het met deze single van Splitsing. Je hoorde, geef me wind en zeilen. In half vier betekent tijd voor de evenementenagenda. Mark, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Veel. Oké, okay, nou laat me horen. Ja, uh, nou sowieso het, uh, dit weekend van 28 gisteren vrijdag uh, tot en met uh, zondag 30 juni is culinair Zandvoort op het Gasthuisplein. Uh, het gezelligste evenement van Zandvoort aan Zee. Lekker eten op het Gasthuisplein met keuze uit meer dan 11 restaurants en diverse kleine gerechten voor, voor maximaal... Zes scharrekoppen. Eén scharrekop is zes euro. Kom en geniet van de pittoreske sfeer. Nou, ja, en dan nog een keer uh, vanavond. Ik weet niet of jij wilt dansen. Uh... Eén scharrekop is zes euro? Nee, joh. Da, dat zei je. Zei ik dat? Ja, maar dat klopt niet. Nee, tuurlijk niet. Eén scharrekop is één euro. Kijk, dat is Kijk, beter. een kleine gerechten... Anders schrikken de mensen, hè? Tuurlijk. Dus, uh... nee, dan rennen ze juist weer weg. Bij deze recht zit. Uh, kleine gerechten zijn voor maximaal zes scha scharrekoppen te kopen. Nou, en dan vanavond uh, danceparty uh, De Haven van Zandvoort. Strandafgang Paulusloot 9, prijs 10 euro. Van uh, aanvang 7 uur tot uh, 12 uur. De DJ's zullen deze avond een zonnige muzikale mix verzorgen. Met zwoele Latin, Arabische re, Afrikaanse ritmes en Gypsy en Balkan Beats. Dat is een... Uh, oh, nog meer. Afgewisseld met de nodige lekkere funk, disco, soul, rock en hedendaagse dance. Nou... Dus dat dus uh, bij de haven van Zandvoort Dance Party. Aan, prij of aanvang uh, 7 uur tot en met 12 uur prijs 10 euro. Morgen uh, om uh, 1 uur tot 4 uur uh, op het Raadhuisplein is een optreden van de Rocky Show Band. Uh, de Breastband uh, verrast het publiek met swingende ritmes en een spectaculaire show. Vrolijke ritmes klinken op uit de drums en trommels. Mooie exotische danseressen maken deze unieke Brass Band Kompleet. Weet jij wat een breastband is? Ik heb geen idee, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik ook niet. Maar wil je dus weten, morgen raadhuisplein vanaf 1 uur s middags tot met 4 uur s middags. Prijs is gratis. En dan morgen, ja, Willem van Densen die gaat er niet naartoe, maar die verheugt zich er wel op. Italia a Zandvoort, Park Zandvoort. Nou, dus uh, alles aan Italiaanse auto's uh, is daar uh, te vinden. Uh, nou, het? Een, een kaartje kost 15 euro uh, en de aanvang uh, is... Uh, om uh, 10 uur dus. Uh, Italië aan Zandvoort. Italië aan Zandvoort. Circuitpark Zandvoort. Morgen vanaf 10 uur 15 euro per stuk voor een kaartje. En dan uh, vrijdag volgende week. Uh, Masters of Formule 3. Circuitpark Zandvoort. We hebben het er allemaal over gehad. Ik hou het kort. Gewoon uh, volgende week. Uh, Circuitpark Zandvoort. Masters of Formule 3. En dan uh, volgende week zaterdag. Muziekfestival zaterdag. Centrum Zandvoort AC. Prijs gratis. Tijd vanaf 8 uur s avonds. Eveneens als vorig jaar vinden er dit jaar weer vier muziekfestivals in Zandvoort aan zee plaats. Deze festivals met verschillende thema's zullen ten horen worden gebracht. Op verschillende plekken in het centrum. Op vier buitenpodia zullen er een aantal mensen optreden die zich thuis voelen in het feestcircuit en het jong en ouder naar de zin weten te maken. Voor meer informatie gaat u naar www.muziekfestivalzandvoort.nl dus het muziekfestival Zandvoort. In het centrum van Zandvoort. Volgende week zaterdag vanaf 8 uur avonds. En dan volgende week zondag. Gaan we weer naar het muziekpaviljoen aan Draadhuisplein. Vanaf 1 uur tot 4 uur hebben we optreden. De, de Tiny Little Big Band. Deze band heeft een onvergelijkbaar geluid. En een unieke uitstraling. Ze maken, mu ze maken muziek direct. Van Frank Sinata en Duke Ellington. Tot Michael Bublé En ZZ Top en Aerosmith. Ze gooien ze... <coughs> ze gooien ze bij elkaar en mengen ze tot een aanstekelijke mix. Het is een gemakkelijke en toch real jazzy, en toch pop vertrouwd en toch verrassend. Dus de Tiny little, little Big Band in het muziekpaviljoen aan het raadhuis vanaf volgende week zondag 7 juli 1 uur. En dan het laatste evenement erop. Volgende week zondag 7 juli, Sanford Alive, Strand Mango's Beach Bar en Bruxelles aan de Zee. Boulevard Barnaard 14 en 5. En ik zie Willem van Denzen al helemaal in de lucht springen om Zandvoort Alive. Prijs gratis vanaf 4 uur, dus bij eh, Mango's Beach Bar en Brussels aan Zee. Onder andere van eh, 4 tot 5 de Base Bros. En van eh, 5 tot half 9 Tetro. Half 9 tot 10 Benny Rodriguez. Van 10 tot 12 Raimundo. En dan uh, van 20 tot uh, 12 hebben we dan Stezo. En dan zal het bij een andere stand zijn. Dus gewoon volgende week Boulevard. Benaard we 5, 14 en 15 vanaf virusmiddag. uur voor te live. Dankjewel Mark. Tot zover de evenementen. Komende dagen dus voldoende te doen hier in Zandvoort En daar gaan we met z'n allen van genieten. De festivals die komen er ook weer uit. Daar zijn we heel erg blij mee. Alleen dit jaar geen, uh, geen jazz. Uh, dat gaat niet door. Nee, nee, even gehoord. Dancing in the streets. Jammer genoeg, maar wel heel veel andere festivals. We gaan lekker spelen. Let's all up op now like The legend of the phoenix huh. all ends with beginnings What keeps the planet Ah uh, the, force from the beginning.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 Vrijdagmiddag tussen 3 en 5 Dan hoor je bij CFM de veertig beste plaat van Europa in de Eurobreakdown. En uiteraard staat deze van Daft Punk ook nog steeds in de lijst genoteerd. Je hoort er, get lucky. En hier is de singer van Love is Poenful. I count summer in the city. Back of my neck getting dirt and gretty. Bend down, isn't it a pity? It doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk harder than a match. ship. Yeah. But tonight it's a different world.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 Zojuist hoorde je de evenementenagenda bij CFM. Wil je de evenementen nou nalezen? Ga je gewoon even naar www.cfmsanvoort.nl of kijk op CFM TV, kanaal 40 digitaal of analoog kanaal 45. Gaan wij een laten draaien, Mark? Ja. Ja, op speciaal verzoek van Willem van Dessen komt hij aan. De single van Harpo, hier is Movie Star God, it's so bizarre, you think you are a new kind of Jane Stein, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen, movie star. Wat denk jij Mark? Zou Willem van der deze, deze voor zichzelf aangevraagd hebben? Hij is een moviestar. <laughs> Je weet het maar nooit hè. In ieder geval een lekkere zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was de groep Harpo. En van Harpo gaan we het hebben over de recreade. Zo, een mooie brug. <laughs> Nee, uh, Recreade is er weer in de zomervakantie. De zomervakantie staat alweer voor de deur. Gelukkig is er voor de thuisblijvers in de tweede en derde week genoeg te doen. Want dan organiseert Recreade voor de 46ste keer twee weken vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot, tot en met 12 jaar. Twee teams zullen aan de hand van twee verzonnen thema's activiteiten verzinnen... om de twee weken van 15 juli tot en met 26 juli op een leuke manier te vullen. Elk team heeft een eigen locatie waar van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur de kinderen voor 1 euro per dag deel mee kunnen doen aan de activiteiten. Team Noord heeft een locatie in het gebouw van Pluspunt Zandvoort aan de Vlemingstraat 55. Team Centrum gebruikt het jeugdhuis achter de protestantse kerk. Naast de activiteiten op de twee locaties zijn er ook meerdere gezamenlijke activiteiten zoals een poppenkast, volksdansen en een vossenjacht. Jaarlijks wordt de, recreade, <coughs> wordt de Recreade op de laatste vrijdag afgesloten met een zandekraampje. Voor 3 euro kunnen kinderen dan van 12 tot 3 kaarsen en buttons maken. E-mail e e leren, appels versieren, sminken, uh, plastic smelten en nog veel meer. Op www.recreade-zandvoort.nl staat een uitgebreide overzicht van programma's. En weet je hoe leuk dat allemaal is, Mark? Want ik heb er vroeger ook aan meegedaan. Ik ook. Erop. Jij ook erop. Ja, Ja, wie heeft er niet meegedaan aan de recreatie? Nou, dat geldt natuurlijk ook voor uh, alle kinderen hier in Zalvoort. Ga lekker meedoen, ook dit daar weer aan de recreatie in Zalvoort. Is hier Cultures Wanna Have Fun van Cindy Lopper. Yo. Adiós, te pido Que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós, te pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas Adiós, te pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate Adiós, te pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan yo Adiós, te pido Con Los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos De vrijheid van mij en mijn kantoor, en segundo más de mijn kantoor, en mijn kantoor, en mijn kantoor, en mijn kantoor, en de kantoor, en mijn kantoor, en mijn kantoor, en mijn kantoor, en mijn kantoor, en Todos los días die hoek, die hoek, te pido die hoek, die hoek, die hoek, die hoek, die hoek, die hoek,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 en si de amor, si me zij de vos, que de koran, de de de koran, de koran, de koran, de de koran, de de koran, de koran, de koran, de de de koran, de de koran, de Om half drie hoort het al bij CFM voor onze eigen weerman Lex van den Horen. Misschien gaan we toch nog lekker zonnig weer krijgen de komende dagen met... Behoorlijk oplopende temperaturen er hoort ook zonnige muziek bij. Wat dacht je van de single die we zojuist voor je draaiden? Dat was Goernes en Adios Lepido. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met onder meer het gedicht van de week. Het dier van de week en vele, vele andere onderwerpen. Graag tot zo.